Kees Groot met het NOS Journaal. Minister Schippers vindt dat er een goede balans zit in de afspraken die de vijf partijen coalitie heeft gemaakt over de gezondheidszorg. Naar verluid willen de partijen het eigen risico in de zorg volgend jaar verhogen naar 350 euro. Nu is het nog 220 euro. Schippers zegt alleen dat het een pakket is dat iedereen zal voelen, maar ze kan goed leven met de gemaakte afspraken. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 25 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist voor de moord op Millie Boele. Twaalfjarige Millie verdween in maart 2010 spoorloos in Dordrecht. Na een week werd haar lichaam gevonden in de tuin van politieman Sander V. die vlakbij woonde. Hij bleek haar te hebben geburgd. Ook bij de eerste behandeling van de zaak eiste het OM 25 jaar cel en TBS. Omdat het vonnis lager uitviel ging het OM in beroep. Roken in kleine cafés blijft toegestaan, dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Clean Air Nederland, een belangenvereniging voor rookvrije publieke ruimtes, wilde dat het rookverbod in de horeca weer voor de hele sector zou gaan gelden. De rechter oordeelde dat de versoepeling van het rookverbod niet in strijd is met de tabakswet, zoals Clean Air Nederland stelde. Het rookverbod werd in 2008 van kracht en in 2010 werd het versoepeld. Het kabinet Rutte sprak in het gedoogakkoord af dat het rookverbod niet langer geldt voor kleinere cafés. Een medewerkster van PostNL is ontslagen omdat ze duizend poststukken is kwijtgeraakt. De post had bezorgd moeten worden in Leek in Groningen. Inwoners trokken bij het bedrijf van de bel toen ze geen post ontvingen. De postbode zegt dat ze de enveloppen en kaarten vorige week bij het distributiecentrum in Rode heeft laten liggen. Maar daar zijn de poststukken niet teruggevonden. PostNL onderzoekt nu of de vrouw de post gestolen heeft. Het weer, buien, maar in het zuidwesten meest droog en ook zon. Vrij veel wind, het wordt 11 graden. Morgen, hemelvaartsdag, op de meeste plaatsen droog en zonnige periode. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het. Dit is Wijnald Zwaan bij de B. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam, tussen oost Werf en de Koentenel, 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En de A28, van Utrecht naar Amersfoort, tussen de Uithof en de Afrit ten Dolder, 5 kilometer.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 Circus Zandvo.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 Natuurlijk, Ricky ja, Romero dan met dan Toulouse. Dat hoor je, onze gezellige, gezellige filler. Nee, ja, hey, we zijn ja. natuurlijk weer lekker in twee uur aan het land. We gaan natuurlijk zo even bellen voor ons broodje van de week. En mogen we het vertellen, Robi of niet? Alleen het bedrijf. Als ik nou, nou zeg peske. peske, wat denken jullie dan? Dat weet niemand. Het. Peske fresco. Hey, dat weten jullie vast wel. Dat wel, dat wel. Peske fresco. Peske fresco. En weet je waar het voor staat? Nou. Het is Italiaans en dat staat natuurlijk voor verse Vis. We hebben daar natuurlijk lekker. net ons broodje van de week hebben wij daarvan verkregen. Daar gaan we natuurlijk zo even naar bellen. En met het broodje van de week dat hoor je natuurlijk straks allemaal. We gaan nu eerst even door naar Sandra, Sandro Silva en Quintino. Sa en die hebben samen weer een lekker nummertje gemaakt. Quintino is natuurlijk onder andere bekend van Heaven is Ride right Here. Oh mijn god, die man die heeft zoveel mooie nummers gemaakt. Ze ook samen met Mitch Crown. We gaan lekker luisteren naar Sandro Silva en Quintino. Epic! Gaan we daar naar luisteren? Dan gaan we wel luisteren. En, <laughs> en, dan Epic. Ga, en dan gaan we lekker naar het broodje van de week. natuurlijk Sandro, Silva en Quintino, zo'n epic, heerlijk nummer. En we hebben ondertussen aan de telefoon gekregen Richard van Pesco, Pesco Fresco. Ja, klopt. Aangenaam, want wij waren net bij jou in de zaak, we hebben natuurlijk twee hele lekkere broodjes voor jou gekregen. En ja, kun je daar wat meer over vertellen? Uh, ik heb ze jullie gemaakt, ik hoop dat jullie hem inmiddels op hebben, want het is alweer een uur geleden. Oh ja, die is ah, dat was heerlijk. Uh, dat was echt heel goed. Oké, okay, dan is het. Goed. Dus een broodje zandmos met een uh, vers gesnipperd uitje op een uh, pisseledje. Oké, okay, lekker. Hé, hey, dan uh, ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd. Want uh, jij, uh, want hoe lang zit, zit je er eigenlijk al? Uh, met Pesca Fresco in de Alsterstraat, gaan we een derde jaar nu in. Oké, mijn... oké. Okay, okay. ja. En hoe, hoe ben je er eigenlijk ja, zo op gekomen van, ja, om met Pesco Fresco hier dan te gaan beginnen? Want het is natuurlijk, er zijn best wel, best wel wat, wat, wat, ja, wat, ja, wat vissers hier in het dorp, om het zo te zeggen. Maar wat is er bij jou nou wat echt het onderscheid maakt, zeg jij? Uh, er is geen viswinkel sowieso in Zandvoort, dat ben ik de enige. En ik verkoop verse vis. Dat doen de doorsnee viskarren daarentegen niet. Die verkoop eigenlijk alleen maar gebakken vis en haringjes en broodjes. En daar maak ik sowieso in mee. En zeven dagen in de week open. Visgotels, uh, sushi, ja, noem maar op, je kunt je gek niet bedenken. Oké, okay. dus je doet ook, uh, ik neem aan dat je ook schalen doet maken op, op, op bestelling bijvoorbeeld voor ja. feestjes en partijen. Ja, dat doen we ook. Oké. Okay. En hoe ben je eigenlijk zo bij, uh, ja, in ieder geval peske fresco, dat staat dat is Italiaans voor, voor verse vis. Um, hoe, hoe ben je eigenlijk zo bij die benaming gekomen? Ook omdat je gewoon echt zelf verse vis aanlevert of zit er nog iets anders achter? Uh, onderscheid, weer. Uh, het onderscheid maken met een naam. De meeste doorsnee vishandelaar, die heeft zijn uh, eigen achternaam als de naam van zijn vishandel. Oké. Okay. En ja, ik dacht tegen niet. En dan kon ik uh, een Engelse naam verkiezen of een Nederlandse naam. Maar die heb ik toch sowieso als klant. Dat geldt ook voor de Duitsers. En de Italiaanse naam heb ik een beetje geprobeerd om de Italianen ook in binnen te krijgen. Oké. En, okay. en uh, je, uh, je doet het... Uh, nee, ik neem aan dat je dat natuurlijk, dit natuurlijk niet alleen doet. Want dit doe jij samen met, uh, met je vrouw, neem ik aan? Samen, samen met mijn vrouwtje en nog een, een part-time studie. Uh, nou, al... Uh, al 14 jaar van werk ongeveer. ongevuidend. Nou, Overdreven, maar in ieder geval een jaar of uh, tien zeker denk ik. Oh, Oké, okay. dus en hoe lang ben je zelf eigenlijk bezig in, uh, ja, in de vishandel om het zo te zeggen? Vanaf mijn veertiende jaar. Vanaf je veertiende jaar? Ik ken niks anders meer. Oh, Oké, okay. dus je bent eigenlijk uh, de er letterlijk uh, met de papalapel ingegoten. Uiteindelijk wel ja. Ja, Jemina, wat gaaf? Je ben je begonnen op het strand of uh, ben je. Ja, ik ben begonnen op het strand. Uh, gewoon uh, als vakantiebaantje. In de vis. En uiteindelijk kwam ik terecht op de boulevard. Heb ik nog in een muiden gewerkt. Op de afslag zelf. Oké. Okay. Heb ik nog in een visrestaurant gewerkt. En uiteindelijk voordat ik de winkel overnam, stond ik in een muiden. En toen kwam de viswinkel beschikbaar. Ja, Oké. Okay. Nou, dat is wel hartstikke mooi. Dus je hebt echt gewoon... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Uh, je hebt gewoon echt zoveel ervaring in de vis. ik kan gewoon niet missen bij tot nu, toe, tot nu toe gaat het hartstikke goed. En we zijn alleen maar aan het groeien. we leven aan de horeca. En ik lever zelfs via bestellingen vanuit het buitenland uh, ja, het Engeland, Spanje het gaat de beter. Dus het gaat dus, dus gaat, sowieso gaat, dus het gaat lekker voor de wind. Maar je hebt neem ik aan ook omdat je hier natuurlijk, je zit hier natuurlijk op het dorp, je hebt natuurlijk ook je vaste je vaste klanten krijg je nu ook zeker. De zandvoortse klanten ja. Kijk, eens aan, nou, dat is natuurlijk lekker. Want uh, sowieso niet alleen de zand. Ja, de vaste klanten komen natuurlijk bij jou. Ja, want ik neem aan omdat je natuurlijk ook, ja, eigenlijk de enige bent in het dorp. En als mensen niet naar het zand toe gaan, dan komen ze natuurlijk allemaal richting jou. Want ik heb volgens mij wel eens een paar keer dat ik voorbij ben gelopen dat gewoon de zaak gewoon echt, echt vol staat. En dat ze ook buiten op het terras nog even lekker zitten te happen. Ja, en op dit moment. Er staat er één klok vol, dus ik moet het gesprek kort houden. Ik sta binnen okay. met in mijn eentje ook nog, dus... In ieder geval, hartstikke bedankt voor je broodje. Ik hoop dat het smaakt hebt, jongens. Ja, hartstikke bedankt en heel veel succes. Nou, zoals jullie het horen, ga lekker naar Pesca Fresco toe. Je hoort dat het is superdruk, dus dat is gewoon goed te doen. Okay. Ga er naartoe. Dankjewel heren. En hartstikke bedankt. <laughs> Doei, hoi, hoi. Doei. Ja, je hoorde Richard van Pesca en Fresco. En zoals je eigenlijk al kan horen, het is dus al gewoon druk in de zaak daar. Nou. Gewoon ramdruk. Nou, dat is toch alleen maar goed, joh. Heel goed. Robby met zijn hamburgers met korting. Ik word er helemaal gek van. Oh. Rob. Eigenlijk, ja? waar we het, uh, het vorige week hebben, we het daar zelf nog toen over gehad. Is dat iets wat we. Dat, dat, dat ga ik zo nog even met jou even be, bespreken. Onder het genot van een gezellig muziekje. En dan gaan we even. We, ik, ik, ik, ik heb, wat, uh, wat gaan we bespreken? Nou, dat, dat gaan we straks even doen. Gaan we even. Oh, dan gaan we dat straks doen. Ik we weet gaan... zeker dat we uh, dat wel leuk uh, misschien. Uh, dat we, gaan, uh, we gaan auditeren. Maar we gaan eerst lekker. Door met ACDC, Highway to Hell. We komen zo weer terug met een lekkers nieuwtje, lekkerste hits. En ja, natuurlijk, CFM Lunch, Robbie Brouwer. <lacht> Leave a good tip. I'ma blow all of my money, and don't give I two shits. natuurlijk Nicky Minaj met Starships. Oh mijn god, lekker nummer, lekker nummer. En eh... Uh, oh, ja. We ja. gaan ondertussen gaan wel even bekendmaken waar we het over waren hebben. Want wij gaan ook even AJ gaan we even bellen hierover natuurlijk. Want ik ben benieuwd wat AJ van denkt. Robbie, Vertel jij eens even aan de mensen waar wij het over gaan hebben. Waar gaan wij het over hebben? Ja... Want uh, wij als CFM uh, Lunch vinden het heel gezellig met je tweeën. Alleen ik word een beetje gek van Mike. En ik van Robbie. <laughs> dus we zijn even aan het kijken of we eventueel binnenkort misschien een derde stem erbij kunnen krijgen. Ja, wij gaan auditeren natuurlijk. Wij gaan weer op zoek naar mensen die uh, ook weer gek genoeg van talent barsten. En ook weer heerlijk met de muziek kunnen meezwingen natuurlijk. Wij zijn op zoek naar mensen die ons natuurlijk weer uit de brand willen helpen. En wij zijn ondertussen bellen bij AJ even om dit blijde nieuw nieuws mede te delen. Mochten we hem nou niet te pakken krijgen. Even kijken. Hallo? Hallo? Hallo, mijn Jan. Hallo Albert-Jan, je spreekt met CFM. Je zit in de studio. Goedemiddag. Oh, hoe is het met de heren? Ja goed, ja, we hebben net aan de mensen bekendgemaakt dat wij binnenkort gaan audities gaan doen voor een derde stem voor het programma. Wat vind jij daarvan? Oh jezus, spannend. Spannend. Ja, we gaan op zoek naar een, naar een derde talent voor het programma. En uh, wat zijn de criteria voor de functie? Oeh, de nou wordt het moeilijk voor je, Mike. Nou, laat Gezell. ik het zo zeggen, de criteria zijn heel simpel. Je moet gewoon onwijs veel van muziek houden. Ook lekker veel met muziek bezig zijn. Je muziekkennis moet ook wel goed up-to-date zijn. En je moet natuurlijk een lekkere, vlotte babbel hebben. Ja. Kortom, je moet gewoon echt all, een beetje round zijn in de, in, de muziek, in de muziekwereld. En je moet natuurlijk ook woensdag tussen 12 en 2... Uh... Absoluut, dat is, dat is een pre. We dat is een vereiste. Zijn. Dat is echt een vereiste. Wij zijn op zoek naar mensen die natuurlijk... Uh, nou, iemand die dat natuurlijk gaat doen. Dus we gaan natuurlijk ook weer audities doen. Ja, dat is zeker leuk. En uh, kunnen ze zich daarvoor aanmelden? Ja, daar kunnen zij zich natuurlijk voor aanmelden. Dat kan natuurlijk via ja, onze, ja, onze eigen Facebookpagina. www.facebook.nl Dan moet je even kijken op de pagina ZFM Lunched. Ja, en als ze willen kunnen ze natuurlijk ook nog altijd even een uh, mailtje sturen naar ons En is het uh, een mannelijke of een vrouwelijke, Of maakt het niet uit? Nou, dat maakt niet uit Dat maakt in principe niet uit Kijk, ik vind vrouwelijk vind ik altijd het leukst Nee, dat ja. nee, maakt niet uit vrouwelijk of mannelijk Als het maar gewoon talent heeft En als het maar lekker allround in de, mu in de muziek is En lekker up-to-date met kennis En gewoon, gewoon lekker, net zoals wij lekker vrolijk ervoor willen gaan En natuurlijk elke, elke woensdag van 12 tot 2 beschikbaar is ja, dat zeker. Nou, ik zou het leuk vinden. Ik zou de, bij deze de dames uh, met name willen uh, vragen om te reageren. Ja. Want we hebben natuurlijk heel veel mannenstemmen op de radio, maar het zou eens een keer leuk zijn als ook een dame het, het team zou komen versterken. Ja, absoluut. Een dame, dat zou natuurlijk een hele leuke aanwinst zijn voor het team. Ja, en weet je wat natuurlijk ook een mooie mogelijkheid is? Op uh, 2 en 3 juni hebben wij een open dag uh, bij CFM. Ja. En dan kunnen mensen die geïnteresseerd zijn natuurlijk eens een keer komen kijken. Ja, absoluut. En misschien dat ja. ze via die weg nog kunnen auditeren. Zeker weten, bedoel, wij zijn het hele weekend dan open voor mensen die radio willen kijken En dat staat allemaal uh, op onze tekst tv, digitaal kanaal 40 uh, En dat is van tien zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 1 tot 6 zelfs Kunnen mensen kijken hoe radio gemaakt wordt Dus ze zijn ja, van harte welkom om te komen kijken ja, En ze kunnen natuurlijk, van wat ik heb begrepen, kunnen ze 20 mei kunnen ze ook uh, weer komen kijken Kunnen ze ook uh, kunnen ze naar het dorp toe, uh, omdat CFM natuurlijk naar het dorp toe komt Klopt, want CRM staat ook op de jaarmarkt en dan hebben we van tien tot uh, vijf hebben we een uh, live uitzending die proberen we live op de radio te brengen. Dat is natuurlijk wel even een technisch hoogstandje als het allemaal gaat lukken. <laughs> en we gaan voorbijgangers in, uh, interviewen en we hebben ze wellicht een enquête klaar liggen van hoe bekend CFM nou eens in Zandvoort is. Inderdaad. Dat is voor ons ook nog een keer belangrijk om te weten. En wat mensen misschien eventueel missen bij ons en wat er nog bij zou kunnen komen. Een vrouwelijke stem, hè? Ja, een vrouwelijke stem. Wij zijn gewoon ja. op zoek naar een vrouwelijke stem. CFM is toen aan een, vrouw, een vrouwenhand. Ja, nee, het zou leuk zijn als jullie een dame langzij ja, bij jullie team zouden kunnen krijgen. Ja, maar natuurlijk, mannen mogen ook reageren, hè. Bedoel, we zijn ja, met... Mannen mogen ook reageren, ze zijn natuurlijk allemaal hartelijk welkom. Want wij zijn gewoon op zoek naar dat derde talent. Ben jij naar nou dat derde talent van ZFM? Laat je gewoon horen. Ben jij, ben jij, ben jij dat nou voor ZFM Lunch? Ben je dat derde talent? Ben je die derde stemmer? Hou je ook van broodjes? Hou je ook van broodjes? Kun je ook lekker lullen? Inderdaad. Lul je mij om de tafel? Kom erbij zitten. <laughs> Het zou voor jullie wel goed zijn als een soort scheidvechter ertussen. Ah, af en toe, af en toe. Ja, heb je soms wat nodig, hè? Ja, zeker weten. Beetje maar, beetje maar. Hey, Albert Jan, maar. hartstikke bedankt ja. voor je mening en je vragen. Graag gedaan. En uh, jongens, uh, ik wens jullie veel wijsheid met uh, de derde stem. Okay. Dat komt helemaal goed. Nou, dan gaan wij natuurlijk dan. weer verder. Goed. Bedankt voor de invo. Ja, je hoort natuurlijk, aan. jee, dat is onze programmaleider. Wij gaan ondertussen even lekker verder naar Coldplay met Milo Xiloto. En daarna gaan wij natuurlijk nog veel verder. En we gaan natuurlijk even nog een stukje extra uitleggen over de derde stem van ZFM Lunch. Tot straks, jongens. Oh, Rob, haal het nummer eruit. Komt ie, wacht even hoor. Oh... Speciaal voor CFM op, op zaterdag. Mm -hmm. Toen hoorde ik het originele. Dat meen je niet. Ik heb toen gelijk even een berichtje gestuurd. Hamburgers met korting. Uh, We gaan lekker luisteren naar Coldplay. Met uh, Milo Xilotto. One song, one song only. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. What's for the grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard this shit craze. Y'all don't know that don't shit face. If Naska go, oh okay. 82. When I look at you like this, shit gravy. Fall so hard, this shit weird. We ain't even pro be here. Fall so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho. I'm libo. to go Michael. Take your pick. Jackson, Tyson, Jordan. Game six. Fall so hard. Got a broke clock. Roleys that don't tick tock. All the Mars that's losing time. Hitting behind all these big rocks. Fall so hard. I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape what I escape You be in Paris, getting. Fall so hot, let's get faded. Libraries for like six days. Gold no bottles, soul models, spilling ace on my sick days so hot, bitch behave. Just might let you meet gay. Shot towns, rolls moving the next. BK. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. What fall so hard, motherfuckers wanna find me? That shit crack. That shit crack. That shit crack. She said, yeah, can we get married at the mile? I said, look, you need to cry for your bar. Come and meet me in the bathroom style. And show me why you deserve to have it all. Got so hot. That yeah, she crack. That yeah, she crack. Ain't it, Jay? Ball, ball so hot. What she ordered? What she order? Fish fillet. Ball, ball so hot. Yo, whip, so cold. whip so cold. This whole thing. Ball so hot.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 Dat was Aficie. We gaan even kijken welke het was. Het was uh, met... Silhouettes. Silhouettes. Ah ja, dat was hem. Mike gaat even bellen naar de, degene van het schaken. Van het uh, 32e Louis Blok Rapid Schaaktoernooi. Maar daar krijgen we ook geen gehoor. En we hebben net ook Jack Jongmans voor het programma die uh, vanavond van 8 tot 10 is. Voor de mensen die uh, Jacques Jongemans en Jack Jongemans misschien niet meer kennen. Uh, Jacques Jongemans is in een korte tijd uh, radio, uh, in ieder geval, uh, geval uh, programma-leider geweest. Oud programma -leider. Hij, heeft, hij is oud-programma-leider. Hij heeft ons uh, toen de tijd geholpen natuurlijk aan het programma. en Ook Oud-FM, want waar, waar wij op een gegeven moment toen wel even we moesten knokken om een programma er dus door te krijgen. Heeft uh, de heer Jongemans ons natuurlijk ermee geholpen. En uh, ja, we kunnen ze helaas niet te pakken krijgen, maar uh, van wat ik heb begrepen gaan uh, de heren Jack en Jacques Jongemans gaan een programmaatje, een setje lekker, le in ieder geval lekker setje wegdraaien. Van 8 tot 10 s avonds beluisteren natuurlijk op ons eigen ZFM 106.9 en te vinden op jouw lokale tv. Uh, er is, wanneer was dat? Uh, ja. Zaterdag is er al uh, een interview al van geweest. Interview. Even kijken. We gaan even ja. kijken. Wanneer was dat? Uh, wanneer was zaterdag? Zaterdag, eens even kijken, dat was, de, nee, 12 mei. 12 mei? Ja, 12 oh, mei. 12 12 mei. 12 mei. 12 mei. Hoe heet het? het uh... We zijn even wat kijken of ja. we daar nog iets over kunnen vinden. Ga, we gaan even, denk ik, een LP'tje luisteren. Ja, ik ga eens even kijken, want Robbie kiest altijd hele leuke LP's uit. <laughs> ha, ha, ha. Wij gaan eens even kijken, want ik heb hier iets. En ja, Robbie, vertel jij ze wat? Ja, laat die koffer uh, eens even zien dan. Nee, juist nu niet. Nee, ik heb dus totaal geen, uh, geen verstand welke albums en alles het is. Want ik heb een keer een... Dat zeg ik je echt eerlijk. Ik heb gewoon een, een bananendoos gehad een keer van iemand. En uh, die zat vol met singeltjes. En uh, nou, iedere week neem ik even een stapeltje mee om te kijken wat het nou eigenlijk is. Maar ik, uh, ik zie dus hier dat uh, die uitzending van vorige week nog niet op internet staat. Dus we kunnen daar niks van laten horen. Geen fragmentjes helaas. Ik ken ook geloof ik niks uh, vinden. Maar wij zijn zo goed dat wij een oplossing daarvoor hebben. Hebben wij een oplossing? Ja! Wij gaan natuurlijk luisteren naar The Hollies met The Day That Curly Billy Shut Down, Crazy Sam McGee. <laughs> en het nummer wat wij gaan luisteren is, als ik het even goed heb. Dus even kijken. We gaan even luisteren. Spanning hoor. Even kijken. Even kijken. En zo, brom brom. Albekende Brom. Ouders wel een lekker nummertje. Even kijken. Want ik denk dit. Won't you feel good that morning is from the hollies. We komen zo weer bij jullie terug en dan sluiten we natuurlijk dit geweldig programma helaas weer af. Been inside, there I need Klaar met way too, ja, ik wou eigenlijk zeggen way too close, maar het is gewoon too close. Jeetje Jemina, we zijn weer Schimpel, aan het einde gekomen hé, van dit uh, al, al gezellige, geweldige programma. Ach, hey, wat is dit dan? Dat is een muziekje hoor. Oh dat is... Jij bent alvast de ben weer vast aan het indraaien. Aan het indraaien. Ik denk druk op een knopje, maar ik krijg in één keer de jingles van de vinyljaren. De voorbereiding natuurlijk. We hebben natuurlijk straks van 2 tot 4 hebben we dan weer die geweldige vinyljaren. Met de oude oldschool classic, met de lekkerste hits van toen. En zeker hits die niet vergeten mogen worden. Of heb ik het fout, meneer Joop van Nes? Nee, zeker niet. Nee, natuurlijk ik, ik mocht toevallig gast zijn vandaag en dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb wat uh, oude spul meegenomen. Singletjes en LP's. Kijk eens aan. Ja, dat wordt weer helemaal top natuurlijk. Wordt weer gezellig. Ja, zeker. Ja, ja, helemaal ja, helemaal maak je niet ongerust. Gaat helemaal goed komen. Alleen Ruud moet nog komen. Ja. Alleen Ruud die moet ja. nog komen. Ja. Ja. Ruud die zal er vast wel aankomen. Kortdag. Was, uh, <laughs> was hij ook net uh, echt op het nippertje. Echt toekomst. Wat, wat, wat jullie weten, ik, ik, techniek snap ik geen moe van. Babbelen kan ik. Ja, maar de techniek... techniek uh, <laughs> dat, dat wil ik gewoon niet weten. Ik moet trouwens even, wel even je complimenteren met je foto's van Koninginnedag. Je okay. hebt leuke foto's gemaakt. Dan, oh, daar sta je ook nog op. Ja, ik, vergeet, ik, had, ik oh, had, het door, had het niet eens door, maar het zijn wel foto's geworden. Ja, het is eigenlijk wel nog een beetje in een de een rotkop. Maar <laughs> dank je wel voor het compliment, Mike. <laughs> ja, nou <nee>, en bedankt jongens. <laughs> nee, maar het waren echt hele leuke foto's, absoluut. Uh, dat, dat kost toch nog een hoop tijd, hoor, om dat te, te, sowieso te maken. En dan ook nog te sorteren en, en uit te zoeken. En iemand met ogen dicht, die, die gaat niet meer. Op het internet, dat kan je wel vergeten. Dus nee, al, nee. Ik had iets van 900 foto's gemaakt, dus dat is toch nog wel even een ploekje werk eigenlijk. En ja, dan ben je even bezig. Ja, maar even uh, ja, mijn vraag nou, als fotograaf moet je daar volgens mij ook al een beetje feeling voor hebben. Dat, ja, tuurlijk, uh, uiteraard. Maar je, je ziet een bepaalde situatie, dan knip je, maar dan kan net iemand zijn ogen dicht doen. Ja, oké, okay, maar nou, kies ja, je ook echt ja, ja, op. Ik, ik neem van elke situatie twee of drie foto's, dus dat altijd wel een goede bij. Oké, okay, dus ja, maar is het dan echt als jij een foto neemt dat je zegt van nou oké, okay, nu is het hem, nu wordt het hem. Ja. Dus het is maar dat gewoon... doe ik. Een... Klik, klik, klik, klik, klik. Oké. Okay, dus Maak 6 in gewoon... een seconde als het moet. Kijk eens aan. Nou ja, dat kan nog in 6 seconden gebeuren. Het goede apparatuur is het halve werk. Ja, ja, ja natuurlijk. Nou, ja. Misschien wel drie kwart zelfs. Ja. Dan zie je FM niet een keertje onder de loep nemen af en toe. Oké, maar ik heb weer de toon gezet. Ik ja. Heb, ja, nou, ja, de toon gezet. Nou, zoals ik trouwens net inderdaad al zei uh, en aangaf. Wij zijn natuurlijk op zoek naar dat de derde talent voor dit programma. Wij zijn op zoek naar iemand die natuurlijk goed op de hoogte is van de muziek. Inderdaad ook lekker, gewoon een lekker bek is qua muziek en eten en alles en nog wat ook gewoon lekker gebek Nou, dat laatste, daar ben ik wel erg goed in hoor, in het eten. <laughs> nou, wij hebben, wij, hebben al een, wij, wij hebben dus al een, Audi, een, een auditant, om het zo te zeggen. Auditant, ja toch? Of noem je dat niet zo? Nee, maar het woord zegt mij niks. Ja, letterlijk lekker alles stuiteren. Toen. Ja, even, ja, mijn telefoon <laughs> is al wel opgenomen. Maar hoe heet het? We gaan nog heel even luisteren. Ja. Inderdaad, het volgende liedje. En we zien u volgende week weer terug. Inderdaad, ja, je gaat het nu nog even snel even kort horen: Sweet House Mafia met Greyhound. En daarna komen wij volgende week natuurlijk weer bij terug. Straks van 2 tot 4 hoor je natuurlijk Ruud met en Vanilla samen met Jovanes. Hoi, hoi.